12 uur. De Radio 1 Sportszone. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. Normaal gesproken is in een democratie de helft plus één een, een meerderheid. Maar bij Europese verdragen zou drie kwart van de stemmen nodig moeten zijn... vindt de SGP Zometeen meteen een debat. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorad Megens. De PVV-kamerleden Hernandez en Kortenoever... stappen met onmiddellijke ingang uit de fractie. Hernandez zei dat Wilders hem in de steek heeft gelaten... Hernandez sprak van een schoffering van PVV-kamerleden. Alles draait om Wilders en hij houdt met niemand rekening, zei hij. Volgens Hernandez liep voor hem de emmer over... door de gang van zaken rond het verkiezingsprogramma. Dat mochten alle PVV-kamerleden een half uurtje inkijken. De weinigen die kritische kanttekeningen plaatsten, werden afgewimpeld. Hernandez deed een beroep op andere PVV-kamerleden... die ook hun frustraties zouden hebben geuit over de moeite die ze hebben met de standpunten van de PVV. Die moeten ook voor hun eigen vrijheid kiezen, al dus Hernandez. PVV-leider Wilders is verrast door het besluit. Het vertrek van de twee PVV'ers werd bekend... kort nadat Wilders het verkiezingsprogramma had gepresenteerd. Daarin staat dat de PVV uit de Europese Unie wil. De PVV-leider zei dat de campagne in het teken staat van de EU... dat zijn partij tot en met 12 september een one-issue-partij zal zijn.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 De hoofdaannemer van de bouw van het stadion van FC Twente heeft fouten gemaakt. De constructie van het dak was instabiel en stortte daardoor vorig jaar in. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in een definitieve rapport over het ongeluk in het stadion Grolsvesten. Het was duidelijk zichtbaar dat onderdelen ontbraken... maar de hoofdaannemer heeft geen maatregelen getroffen, al dus de raad. Bij het ongeluk kwamen vorig jaar juli twee bouwvakkers om het leven. en raakten negen mensen gewond. In Turijn is de ontwerper van Ferrari overleden. Sergio Pininfarina stond sinds 1961 aan het hoofd van het bedrijf... dat zijn vader had opgericht. Dat ook ontwerpen maakte voor andere Italiaanse automerken. Alfa Romeo, Fiat en Lancia. Autojournalist Wim ouder Wierink over de ontwerper van Pininfarina. Strakke lijnen, de pontonvorm, een traditionele vorm... maar tegelijkertijd een soort tijdloze elegance. En dat was zijn kracht. Het was geen modieuze ontwerper... maar meer een, een tijdbepalende ontwerper.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 Politie heeft een einde gemaakt aan de blokkade van een schip in de haven van IJmuiden. Vier actievoerders van Greenpeace zijn opgepakt. Ze hadden zich vorige week vastgeketend aan een schip dat op het punt stond om uit te varen naar Australië. De milieuactivisten protesteerden tegen de grote schepen... die volgens hen de wateren voor de West-Afrikaanse kust en de stille Zuidzee leegvissen. De Pelagic Freezer Trawler Association, waarin reders met grote visserijschepen verenigd zijn... had de blokkade veroordeeld. Dan het weer nog vanmiddag in het westen, bewolkt en mogelijk wat regen. In het oosten meer kans op zon, maar ook buien. 20 graden wordt het in het noordwesten, 24 graden in het binnenland. Morgen dan wordt het iets warmer, maar wel kunnen er dan stevige buien ontstaan. Ah, met We verkeersinformatie. Er staan op dit moment nog drie files. De drukte op de A15 is in ieder geval flink afgenomen. Het gaat er nog wel iets langer duren. Nijmegen richting Gorkum tussen Echt tot en Tiel 2 kilometer. Daar zijn ze nog aan het opruimen. De rechterrijstok is dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 1 uur vrij is. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 4. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Eewijk 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We volgen het nieuws in Den Haag op de voet, waar PVV-kamerleden Hernandez en Kortenhoeven zojuist bekend maakten dat ze opstapten uit de fractie. uit onvrede met het leiderschap van Geert Wilders. Zometeen een analyse. SGP-volman Kees van der Staaij en D66-kamerlid Gerard Schouw debatteren over een voorstel om de stemverhouding te veranderen bij Europese verdragen. Maar nu eerst, vermoed ik, ja, gaan we naar Michiel Breedveld over de PVV. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Ja, Michiel Breedveld in Den Haag. Nou ja, je hebt al verteld die twee Kamerleden opstappen. Jij bent bij die persconferentie. Hebben ze nog nieuwe dingen gezegd? Nou ja, het is inderdaad het verhaal van desillusie. Uh, uh, uh, kamerleden die hun, uh, uh, hun beste gegeven hebben om van de PVV iets te maken... maar niet gehoord werden door Geert Wilders. Ja, en de druppel was de totstandkoming van het verkiezingsprogramma... wat eerder op de ochtend uh, Geert Wilders hier heeft gepresenteerd. Uh, dat werd begin juni... Uh, ja, dus enkele dagen geleden voor het eerst uh, als concept uh, gepresenteerd aan uh, de Kamerleden. En uh, zij zeiden, ja, uh, daar was nauwelijks meer discussie over mogelijk. De meeste Kamerleden hielden hun mond. Uh, nou, Kortenhoeve en Hernandez zeggen dus wel kritiek te hebben geuit. Maar daar niets van terug te zien in het verkiezingsprogramma. Dat zij uh, vanmorgen, net als de pers, uh, pas te zien kregen in zijn... Uh, ja, en dat was de druppel. Uh, ze noemen het dan ook geen verkiezingsprogramma, maar een verkiezingsdictaat.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 en persverklaringen uitgeven. Andere fractieleden, wonder ik zelf... werden op mediagebied systematisch gehinderd. Parlementsleden die de mond wordt gesnoerd. Het kan verkeren. Ja, Dat tast dus de geloofwaardigheid aan van een politicus, zo betogen Hernandez en in dit geval Wim Kortenhoeve. Uh, als fractie dien je gezamenlijk te opereren en het is niet Geert Wilders die de wijsheid alleen in pacht heeft. Uh, heeft hij nog verteld wie er in het politbureau zitten precies, Michiel? Nou daarmee doelt hij in ieder geval op Geert Wilders en Fleur Agema die als fractiesecretaris uh, opereert en uh, tot voor kort altijd uh, de uh, interviewverzoeken uh, uh, toe- of afwees. Uh, mensen moesten ze dus bij haar uh, een verzoek indienen of zij iets mochten zeggen, dat is ook precies het punt geweest waar Hero Brinkman destijds uh, te hoop tegen liep, uh, en uh, ja volgens hè, vlak uh, nadat hij dat deed en die uh, uh, democratisering in de partij had bepleit, wat hij verloren heeft, uh, toen was de afspraak dat die regels versoepeld zouden worden, nou als we dit verhaal nu horen van Kortenhoeve en Hernandez is daar dus niets van terecht gekomen en loopt elk Kamerlid dus aan de hand van uh, Geert Wilders. Brinkman heeft ook nog gezegd toen de volgende nog meer, hè? Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik dan wel verbaasd ben... dat juist deze twee mensen uh, nu uh, de knuppel in het hoenderhok gooien. Uh, het zijn toch uh, vertolkers geweest van, uh, ja, denk ik het echte PVV-geluid... op het gebied van buitenlandbeleid, op het gebied van Defensie. Uh, zijn altijd loyaal geweest, hebben zich nooit kritisch uitgelaten... naar buiten toe althans, over uh, de koers van de PVV... en het optreden van uh, Geert Wilders. Uh, zij hebben dus... In Inderdaad, al die jaren, twee jaar lang, uh, dus zij behoren niet tot de oude groep van negen Kamerleden, maar zijn ze sinds de laatste verkiezingen in de Kamer gekomen, hebben zich altijd loyaal opgesteld. En ja, dat is, uh, heeft dus uh, de onvrede is gaan opstapelen en heeft dus geleid nu tot deze beslissing, een vertrek uit de politiek, een vertrek uit de PVV. Dankjewel, Michiel Breedveld. We praten verder met Joost Vullings in Den Haag. Joost, um, ik zit het een beetje op, op Twitter te volgen. Iedereen roept onmiddellijk LPF-achtige toestanden. Ja, ja, nou, daar begint het nu wel uh, echt op te lijken. Kijk, er is natuurlijk al veel gedoe geweest bij de PVV in de regio. Provincie Limburg, uh, in Den Haag, in Almere. Uh, maar ja, met het, het weggaan van Hero Brinkman uit de fractie... was dat een eerste teken. Maar nu er weer twee opstappen, kan je die vergelijking wel trekken. Maar er is wel één groot verschil. Ja, Geert Wilders is natuurlijk altijd zo bang geweest voor LPF-achtige toestanden... dat hij zijn fractie altijd heel goed heeft willen controleren... op wat ze doen in de media, wat ze doen in de Kamer. En eigenlijk is... kan je cynisch concluderen dat hij zo bang is geweest voor LPF-toestanden... dat hij ze gecreëerd heeft. Want hij heeft die mensen zo geknecht, zo afgeknepen uh, in hun inzet... Uh, wat ze wilden doen als parlementariër, dat ze uiteindelijk gefrustreerd afhaken... omdat ze juist helemaal niets mogen. Ja, en dan zegt Michiel Breedveld net ook nog: um, ik had het niet verwacht van deze twee. Dat klinkt in mijn oren als, nou ja, er kunnen er nog meer komen. Ja, nou ja dat, dat zeggen deze twee heren ook: dat er meer mensen met frustraties rondlopen. En uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is nu wel zeer aannemelijk. Hero Brinkman heeft het natuurlijk al gezegd na zijn vertrek. Deze twee heren zeggen het ook. Er zijn veel mensen die gewoon rondlopen, die het gevoel hebben dat ze totaal niet serieus worden genomen, dat ze niets mogen. En dat, dat zie je bij deze twee heren ook. is dus enerzijds hebben ze inhoudelijk problemen met de koers van, van hun leider. En aan de andere kant zie je ook dat ze zich gewoon gekort voelen. Ze voelen zich een parlementariër. Uh, en als volksvertegenwoordiger moet je dingen kunnen zeggen... moet je interviews kunnen geven... Uh, moet je serieus in de fractie kunnen overleggen... over wat je als, als, als fractie vindt. En dat gebeurt allemaal niet. En ja, dat is voor, ja. voor, voor die twee toch het punt om te zeggen... dan haken we af. Oh, hoe gaat het nu verder met de PVV? Ja, dat is, dat is, dat is, het is ook een heel bizar gezicht. Hoor. Want het was natuurlijk de persconferentie... van het verkiezingsprogramma van de PVV... Dus al deze uitspraken over, over hoe het intern bij de PVV gaat... Eh, hoe Wilders opereert, gebeurt allemaal in het zaaltje... dat gewoon is afgehuurd door, door Geert Wilders en zijn PVV. Bedoel, die, die Wim Hij Korte... betaalt het ook nog. Hij ja, maar <laughs> ik, ik zit nog op een tv-scherm te kijken en ik heb het geluid uitstammen. Ik zie die Wim Korte hoeven ze me geboosd en gefrustreerd vertellen... over wat er allemaal mis is met de PVV. Maar daarachter hangt een poster van Geert Wilders... lachend met de Nederlandse vlag en lijst 3. Dit was het moment voor, voor Geert Wilders... om zijn verkiezingsprogramma bekend te maken. Nou, het, dat is een uur geleden. En we hebben het nu alleen maar over twee Kamerleden die zijn opgestapt. Ja, dat is natuurlijk vreselijk voor een partij. Uh, je kan je voorstellen dat ze bij de SP en de VVD stiekem in hun kniffelen. Uh, nou, stiekem. Nou, <laughs> Volgens mij hopelijk. Nou, ja, nee, dat, het is het altijd wel als het bij een andere partij uh, zeggen, heel moeizaam gaat... dan is het verstandig om daar niet zeggen, al te uh. lachig over te doen. Daar moet je prudent op reageren. En, en wel in je vuistje lachen, uiteraard. Uh. Maar, nee, het is, maar het moet wel gezegd dat op, tot op heden... de PVV heeft natuurlijk meer problemen gehad zeiden het al, Hero Brinkman, in Limburg, Almere, Den Haag... en Friesland, Drenthe, overal zijn problemen geweest. Tot op heden heeft dat nooit afgestraald op de landelijke fractie... als je kijkt naar de peilingen. Maar ik moet zeggen dat ja, deze twee heren klappen wel echt onregineerd uit de school. Uh, dit zal moeilijker worden voor Wilders om dit weg te poetsen. Goed, later horen wij ongetwijfeld nog meer. Dank je wel, Joost Verdings. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zojuist haar onderzoek gepresenteerd... na het instorten van het dak van de Grolsvesten, het stadion van FC Twente. Daarbij kwamen een jaar geleden twee bouwvakkers om het leven. 16 mensen raakten gewond. Bij de presentatie van het rapport in Enschede is Menno Reemeijer. Menno, goedemiddag. Wat zijn de conclusies? De belangrijkste conclusie is dat tijdens de bouw eh, weinig veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Dat iedereen eigenlijk maar uitging dat een ander het wel zou controleren. En dat de eigenlijke instorting kwam doordat essentiële onderdelen ontbraken. Maar dat wisten we al een beetje uit de tussenrapportage. Waar het nu echt om gaat, is die veiligheid. Laten we even luisteren naar de voorzitter van de onderzoeksraad voor veiligheid, Jibbe Jouwstra. Een van de zaken die we hebben geconstateerd is dat uh, iedereen die werkte misschien iets te veel ervan uitging. We hebben het andere deel van het ja. dak een paar jaar geleden al gedaan. We hebben veel ervaring. Ja. We vertrouwen op elkaars vakmanschap. Um, um, dus we hoeven niet alles zo formeel af te spreken en vast te leggen. Dat, dat is een onjuiste uh, uh, benadering gebleken. Het is, het is heel duidelijk dat je, dat je goed je risico's in kaart moet brengen. Dat je ook de overdracht van informatie, dat dat heel goed geregeld moet worden. En dat is in dit geval uh, te weinig gebeurd. De hoofdaannemer, en dan hebben we het over een bouwcombinatie van de bedrijven Tepas, Dura Meer en Trebbe. Die uh, hadden die taak in handen en die hebben dat dus eigenlijk laten liggen: die coördinatie en controleverplichting. En, en wat betekent dat concreet? Wat was er mis met het gebouw? Nou, um, bijvoorbeeld, om even één dingetje uit het rapport uh, te halen de maatafwijkingen van de betonconstructie en er staat er door de maatafwijkingen in de tribune in combinatie met beperkte stelmogelijkheden in de staalconstructie, past de staalconstructie slecht op de tribune moet je je voorstellen, dat is dat halve dak wat dan op de tribune moet worden geplaatst dat past er niet helemaal en dat hebben ze bijvoorbeeld maar een beetje in elkaar gedrukt om het passend te maken de staalbouwer dacht van, nou dat kan, dat is overlegd met de hoofdinstructeur of constructeur en en aan de, de, de andere kant werden de tribunebouwers, die dachten weer dat de staalconstructeur dat wel uh, allemaal gecontroleerd zou hebben. Nou, daar ging het dus met name heel erg fout. Terwijl het voor iedereen, dat staat ook in het rapport, zichtbaar was dat er dingen ontbraken. Ja. Nou is er ook wel gesproken over uh, tijdsdruk die erop zou zitten. Want Twente moest uh, Champions League spelen en er kwam ja. een belangrijke wedstrijd aan. Wordt daar iets over gezet? Heeft dat een rol gespeeld? Het heeft een rol gespeeld. 26 juli, eh, dat was een kleine drie weken later, wachten de eerste thuiswedstrijd voor de voorronde van de Champions League tegen FC Vaslui uit Roemenië. Dan zou je denken, van, nou, dan heeft de club FC Twente misschien druk gezet. Dat blijkt niet uit het rapport. Het blijkt wel dat de aannemers zelf die tijdsdruk hebben ge gevoeld en onder druk van die tijdsdruk dit soort beslissingen hebben genomen. Staan er aanbevelingen in het rapport? Wat gaat ermee gebeuren? Ja, de belangrijkste aanbeveling, en dat is eigenlijk ook misschien wel de meest schokkende conclusie. Er werd een parallel getrokken in het rapport met het instorten van de verdiepingsvloer van de woon- en winkeltoren B-tower in Rotterdam. Dat hebben ze ook onderzocht. En het blijkt dat daar eigenlijk hetzelfde is gebeurd: er is een bouwcombinatie bezig, aannemers zijn daar bezig, staalconstructeurs zijn er bezig. En er zijn te weinig afspraken, en de afspraken die er zijn worden niet gecontroleerd door. Ja, in dit geval dan de hoofdaannemer. De onderzoeksraad roept dan ook de brancheorganisatie Bouwend Nederland op. om de handschoen op te pakken en is te gaan kijken. Er moet een actieplan komen om te zorgen dat de taken tussen uitvoerende partijen. een bouwproces beter worden toebedeeld en ook nageleefd. Dankjewel, Menno Reemeijer vanuit Enschede. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. In Den Haag, SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij en D66-Kamerlid Gerard Schouw. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, we, vragen, we gaan zometeen, als er nog tijd is, in, in debat met u. Maar eerst willen we natuurlijk even over het uh, politieke nieuws van dit moment. Uw reactie uh, willen we graag op het vertrek van de twee kamer, PVV-Kamerleden. Ja, meneer van der Staaij, wat vindt u ervan? Nou ja, ik, heb het, ik kom net uit een fractievergadering lopen uh, naar deze discussie. Dus ik heb het alleen nog maar heel vluchtig uh, net gezien en gehoord. Maar begreep dat daar weer de nodige uh, verwikkelingen zijn. Het nodige gedoe is en dat is voor een partij nooit prettig. En dat is voor het aanzien van de politiek ook nooit goed. Nee, nou, ze zijn flink uit de school geklapt, Hernandez en Kortenhoeven. Heeft u het een beetje gevolgd, meneer Schouw? Uh, ja, wij kregen wat uh, twittertjes binnen in de fractie. En dan ga je toch extra opletten. Ja, ja ho ho hoe beziet u dat? Wat er allemaal gebeurd is op dit moment? Ja, uh, wat, wat ik merk is... Ja, we lopen tegen de verkiezingen aan. En er zijn een aantal kamerleden ook van de PVV... Ja, die zijn ontevreden over de hele manier van werken. We wisten dat natuurlijk al een beetje... door het vertrek van Hero Brinkman uit de fractie. Ja. En nu uh, vertrekken er weer twee anderen. Dus ik ben benieuwd wat uh, ons de komende dagen nog te wachten staat op dit punt. ja. Kent u hen beiden persoonlijk? Ja. Uh, meneer Van Staaien, kent u ze persoonlijk? Ja, met allebei wel uh, zeker wel te maken gehad. Wat zijn het voor mannen? Ja, ik vind dat lastig om daar zo even nu een etiket op te plakken. Maar uh, allebei wel mensen die in ieder geval wel duidelijke, geprononceerde eigen opvattingen hebben. en daar ook uh, stevig voor uitkomen. He. Met als Kortenhoeve uh, merk je in de Kamer ook op de buitenlanddossiers, waarin hij actief is. Uh, ja, daar heeft hij echt opvattingen waar hij niet zomaar van uh, zal afgaan. Zeer pro-Israël? Klopt, inderdaad. Hij uh, is voormalig medewerker van ook, uh, het Syrii... waar hij jarenlang heeft gewerkt. En uh, hij is ook uh, inderdaad ook een echte pro-Israël-man. Wat betekent dat dan voor uw standpunt? Heeft, kunt u daar iets over zeggen? Ik bedoel, deze, deze meneer valt weg nu. Ja, Voor mij betekent het verder geen uh, enkele verandering. Wij, wij staan voor. Nee, maar ik bedoel, hij stond natuurlijk in, in dit, als, het, als we het hebben over Israël, stond hij zeg maar aan uw kant, zo zou je het kunnen zeggen. En hij is nu weg. Ja, maar kijk, ook dat zal niet uh, afhangen van, van de personen. Want uh, de, de hele PVV-fractie had natuurlijk ook wel een, een heldere pro-Israël-lijn. Uh, dus uh, de, de, wat waar de fractie als geheel voor staat en wat de opvattingen van individuele woordvoerders zijn, is denk ik op dit onderwerp niet nee. heel erg belangrijk. Even over, over, over de manier waarop. Hè. Nee, u heeft het misschien een beetje gevolgd. De Twitter barst ook uit te voegen van alle reacties. Um, ze zijn heel fel geweest, Kortenoefen en Hernandez. Uh, alles op tafel gegooid. Hoe, hoe, vervelend of, ja, hoe is dat voor een fractieleider? Hoe moet dat zijn voor Wilders? Meneer Van Schouw? zo erin. Uh, ja, ja, dank u wel. Ja, niet leuk natuurlijk. Uh, kijk, de, de, de fractievoorzitter probeert natuurlijk toch altijd succes uit te stralen. En, en rust en beheerstheid. En zeker op het moment dat er een, een verkiezingsprogramma... wat geloof ik ook weer niet een verkiezingsprogramma heet bij de PVV... wordt gepresenteerd. Ja, dan zit je niet op dit soort dingen uh, te wachten. Aan de andere kant denk ik dat de heer Wilders het had kunnen weten uh, dat er natuurlijk onvrede heerst in een fractie ja een goede fractievoorzitter die zorgt dat je die onvrede op tijd uh, kanaliseert en dat dit soort explosies niet, uh, ja, niet voorkomen hij wist van niks hè tenminste niet op, op dit moment wist hij van niks zegt hij ja ik kan niet in de heer wilders kijken nee Goed, laten we het hebben, want ik, ik merk dat u er een beetje terughoudend op reageert. En dat is ook uh, misschien wel logisch op dit moment. Uh, laten we het hebben over uh, waarom u eigenlijk hier bent. Vanmiddag stemt de Kamer over de goedkeuring van de, twee, goedkeuring van de Europese verdragen. Met een tweederde meerderheid. Tot op heden is er slechts een gewone meerderheid. Dus de, logisch de helft plus één nodig. Vindt u het grappig? We krijgen nu deze muziek ja. op onze koptelefoon, oh, oh, oh. de heer Van oh. en ik. Hoort u oh. ons ook nog? Ja. ja. Het was overigens wel fijne muziek. <laughs> was Hoort u ons inmiddels ook nog? Ja, ja, zeker. Heel Goed. Fijn. Ik begin gewoon even opnieuw. Vanmiddag stemt de Kamer over de goedkeuring van Europese verdragen... met een twee derde meerderheid. Nou, tot op heden is uh, slechts een gewone meerderheid. Dus de helft plus één nodig. En nu vindt u, meneer Van der Stij, um, dat uh, die twee derde meerderheid dat die er moet komen... als het gaat over Europese verdragen. U heeft het initiatief voor deze wet ooit in gang gezet... nog met uh, de LPF, met Matt Herben. En Gerard Schouw van D66, u bent tegen de tweederde meerderheid, u zegt nee, dat moet gewoon de helft plus één blijven. Um, maar eerst maar even naar u, naar u, meneer Van der Staaij. Waarom wilt u dat zo? Waarom wilt u dat er een, een tweederde meerderheid nodig is? Ik vind het um, de grondwet bij de tijd brengen op dit punt. Je ziet dat Europa heel belangrijk is. Europese verdragen een enorme doorwerking hebben in onze rechtsorde. En dan is het logisch dat je ook een zwaardere procedure hebt... voor de goedkeuring van dat soort verdragen, zoals wij in de voor de wijziging van de grondwet zelf zware procedures hebben. Eh, past dat dan ook bij de goedkeuring van Europese verdragen? Gerard Schouw, u zegt nee, zijn we het niet meer eens. Oh ja, laat ik eerst Kees van der Staaij een compliment geven... want het is nogal wat om met zo'n initiatief wetsvoorstel te komen... en hij is er al vanaf 2006 mee bezig, dus dat is hartstikke goed. Ja, als je kijkt naar de inhoud van het wetsvoorstel... dan begin je altijd met het stellen van de, de kernvraag... welk probleem moet hier worden opgelost? En dat is ook de vraag die de Raad van State heeft gesteld. Nou, kennelijk moet er een probleem worden opgelost... dat het nationale parlement beter betrokken moet zijn... bij Europese besluitvorming. Nou, dat ben ik helemaal met de heer van der Staai eens. Alleen de manier waarop, daar verschillen we in... Ik heb zelf, toen ik twee jaar geleden begon in de Tweede Kamer... heb ik me erover verbaasd dat de Europese toppen... dat is het belangrijkste moment waarop de minister-president in Europa praat... die werden na afloop uh, besproken. En niet vooraf. Ik heb gezegd, dat vind ik toch een hele gekke zaak. Want het is veel beter om dat vooraf te bespreken. Dan kan de Kamer ook met moties haar wensen tot uitdrukking uh, brengen. Inmiddels is dat gebeurd. Ook in de verschillende commissies is er veel meer sturing vooraf. Dus met andere woorden, de Kamer zit boven op Europa. Ja, en dan heb je eigenlijk... U vindt het gewoon niet wet, zo nodig? wetsvoorstel niet meer nodig. Nee. En in de praktijk, uh, als ik dat nog mag toevoegen... blijkt eigenlijk ook dat bij de belangrijke verdragswijzigingen... bijvoorbeeld van Lissabon, van Nice, verdragswijziging van Amsterdam... er automatisch al een tweederde meerderheid is... in de Tweede en Eerste Kamer. Ja. Meneer van der het is niet nodig. En, en ja, dat is eigenlijk het argument. Ja, de heer Schouw zei... Um... Het is een antwoord op het probleem. Er is te weinig betrokkenheid van het parlement hierbij. Maar dat is niet het probleem wat ik, waarvoor ik een oplossing wil zoeken. Dat is heel goed, die betrokkenheid van het parlement... ook bij Europese besluitvorming. Maar die kunnen we inderdaad op een andere manier regelen. Nee, ik vind het een gat in de grondwet... dat wij voor zeg maar, kleine aanpassingen... zoals of een, een, een burgemeester al dan niet voorzitter van de raad moet zijn... hele zware... Uh, wijzigingsprocedures hebben, zelfs met twee lezingen en tweederde meerderheid. En dat we. terwijl Europa zo belangrijk is dat. Daarvoor niet ook dan een zwaardere besluitvormingsmanier hebben. En daarmee heb je ook gewoon een ruimer draagvlak. Ik vind dat voor de democratische legitimatie van dat soort belangrijke besluiten uh, heel belangrijk. He, dat die euro er gekomen is, dat er ooit een, een Europese grondwet er bijna zou komen. Terwijl dat even met een gewone meerderheid op een achternamiddag kan, ja, dat is toch niet meer van deze tijd. Het gaat om zulke grote belangen dat u zegt: dan, als het gaat over Europa, moet er een tweederde meerderheid zijn. Je kan er natuurlijk tegen inbrengen ja, Europa is al zo weinig slagvaardig... en dan komt er nu helemaal niks meer van op deze manier. Ja, maar de heer Schouw had net een ander argument. Die zei van, ja, maar uh, in de praktijk is het toch geen probleem, die tweede meerderheid. Nou, als het in de praktijk al geen probleem is... dat het bij Amsterdam en bij Nice en bij Lissabon... en bij al die andere bekende verdragen wel gelukt is waarom zou je dat dan ook niet vastleggen op deze manier in de grondwet? Nu gaat het er wel steeds meer om spannen... als er nog nieuwe stappen eh, op Europees vlak worden gezet... als er meer bevoegdheden nog naar Europa overgaan... gaat dat steeds meer echt die nationale soevereiniteit raken. En dan is het ook terecht eh, om daar een breed draagvlak te hebben. Dat doet ook recht aan, denk ik, aan, aan de wens van heel veel burgers. Wat dat betreft zou ik eigenlijk denken... dat het op twee manieren D66 zou kunnen aanspreken. Die houden er wel van, niet alles bij het oude laten... maar ook is vernieuwen als daar reden voor is. Nou, daar is hier reden voor... En dat zijn toch democraten? En dan zou ik zeggen: Nou, democratische legitimatie versterken moeten we doen. Meneer Schouw? Ja, de heer Van der Staaij en ik zijn het in elk geval op één punt helemaal eens. En dat is dat er dingen nu op dit moment in onze grondwet vast liggen. die je eigenlijk niet meer kan veranderen. Zoals bijvoorbeeld de benoeming van de burgemeester. We willen dat graag veranderen, maar dat ligt vast in de grondwet, die benoemingswijze. En dat is in beton gegoten. En je kan eigenlijk niet snel acteren. Wat de heer van der Staaij nu zegt... is, ja, ik wil nog wat uh, extra's in die grondwet regelen. En dan denk ik van, ja, wat je alleen maar doet... is je eigen bewegingsvrijheid uh, beperken... terwijl dat helemaal nergens voor nodig is. Nu is het al zo dat een tweederde meerderheid... dus je hoeft dat helemaal niet meer vast te leggen... vaak voor die verdragsverandering is. Maar er komt nog één punt bij. Uh, en dat is dat D66 graag... de Europese democratie verder wil versterken. Want als het gaat om verdragen... dan vinden we vooral dat het Europees parlement aan zet moet komen. En hoe, dus, hoe versterkt u de Europese democratie dan? Nou, we willen eigenlijk drie dingen uh, bereiken. We willen meer bevoegdheden voor het Europees parlement. En het moet ook mogelijk worden om met Europese lijsten te gaan werken. Want nu kunnen we alleen maar op nationale lijsten stemmen. En die va mensen vaardigen we dan af naar het Europees parlement. Wij willen Europese lijden, lijsten. Ten tweede willen we een direct gekozen... Europese president, dat zal het draagvlak voor Europa ook verder uh, vergroten. En ten derde willen we een correctief referendum in Europa. En op God. die manier kan je dus die Europese democratie versterken. En ik zie de heer van der ja, u kunt dat niet zien, die zie ik uh, minzaam knikken. Dus ik, weg, ja, heeft... ik denk dat hij <laughs> wel een beetje mijn kant op komt. Want beide nee, zijn wij wel. het eens ja, over ja. het versterken van de democratie moeten, rondom het Europese project. Maar niet dat ten koste een... van de nationale zeggenschap. Nee, Daar u... moeten we een stap in zetten. In ieder geval op het punt van het versterken van de Europese democratie... vindt u elkaar een beetje. Vanmiddag wordt er over gestemd over die uh, tweederde meerderheid. En dan gaan we dat horen. Ik dank u alle twee hartelijk. Gerard Schouw en Kees van der Stijn. Dank u wel. Met vlaggen in de hand staan we langs de kant en we juichen de kampioenen toe nooit zijn wij het juichen moe we zijn allemaal kampioenen want een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 Met in het koor onze eigen Diane de Graaf en ook Michael Bogert, kampioenen. We gaan naar Joris van den Berg bij de start van de etappe vandaag. Joris, goedemiddag. Gisteren was het een beetje een saaie rit. Dat gaat vandaag niet gebeuren, hè? Zeker niet hoor, als ze voortekenen in elk geval niet bedriegen. Orchis Boulogne, Surmer, 197 kilometer. De aanloop, de eerste 100 kilometer, ja, dan kun je niet zoveel verwachten. Het is vlak, al kan de wind een uh, rol gaan spelen. Want de renners gaan richting de Franse kust vandaag. Maar dan breken een fase aan met heel veel klimmetjes van derde en vierde categorie. Met name de slotfase, de laatste 16 kilometer. Dan gaan de renners vier keer heuvel op en drie keer heuvel af. En dat is echt... Moeilijker dan het lijkt in een voortjagend peloton op weg naar een ritzegen in Boulogne-sur-Mer, waar Jean-Paul van Poppel trouwens in 1994 wist te winnen. De namen die rondzingen zijn die van Ed Hagen, Peter Sagan en de Fransman Sylvain Chavanel. Echt erkende afmakers voor een etappe zoals die van vandaag. De laatste rechte lijn, de laatste klim, is ook nog eentje van vierde categorie. 700 meter aan 7 procent. En dan kun je dus wel een streep zetten door een naam als die van Mark Kevin tenminste normaal gesproken, want gisteren won hij natuurlijk wel op grootse wijze zo'n beetje in zijn eentje de, etappe, de tweede etappe in de eerste massasprint. En je zou ook misschien kunnen rekenen op het Rabo-collectief met natuurlijk Robert Geesink en een sterke Bouke Mollema. Dat zijn ook mannen die dit jaar bewezen hebben en ook vorig jaar al dat ze op een aankomst zoals die van vandaag in Boulogne-Sumer... Echt wel met de beste kunnen gaan meedoen om de ritzegen. Het wordt interessant richting de kust. Derde rit van de Tour. 197 kilometer. De aanloop is niet al te interessant. Maar daarna bij de kust gaat ongetwijfeld het lont in het kruidvat. En wordt het vuurwerk in de derde rit van de Ronde van Frankrijk. Dankjewel, Joris van den Berg. We gaan kijken en luisteren vanmiddag de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. De PVV-kamerleden Hernandez en Kortenoever stappen uit de fractie. Ze voelen zich door Wilders in de steek gelaten. Volgens Hernandez heeft Wilders in het katshuisberaad op eigen houtje besloten met het kabinet te breken. Met het vertrek van Hernandez en Kortenoever zijn nu drie PVV'ers opgestapt. Eerder brak hierop Brinkman al met de partij. PVV-leider Wilders is verrast door het besluit en zegt van niks te weten. Misschien zijn ze bang dat ze niet op de kandidatenlijst komen, zei Wilders vanochtend. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Dat is volgens Wilders een onafhankelijkheidsverklaring. Hij zei dat de. Pardon. Hij zei dat de PVV tot de verkiezingen een one-issue-partij is. 12 september wordt een groot. Ik moet even wat water hebben. Alsjeblieft. Dankjewel. Hij neemt de slok. Ja. En gaat weer verder. Er zit een broodje verkeerd in. Zoiets. Had ik even op je rug kloppen? <clears throat> nee, langer. maar. 12 september wordt een groot... Nee, het gaat niet. <clears throat> nou ja. Wordt een groot referendum over de EU van de euro tot het Europees noodfonds, zei Wilders. Dan naar eh, FC Twente, de bouw van het stadion van FC Twente. Daarbij heeft de hoofdaannemer fouten gemaakt. De constructie van het dak was instabiel en stortte daardoor in...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 Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Tot nu toe is het, op een paar spatjes na, droog gebleven... en zien we regelmatig de zon tussen de wolken tevoorschijn komen. In de middag zou lokaal een bui kunnen ontstaan... maar de kans erop moet als klein worden ingeschat. De temperatuur stijgt vandaag naar 20 graden in het noordwesten... en 24 in het oosten. Vanavond is het aangenaam met weinig wind en nog aardig wat zonneschijn. komende nacht neemt de bewolking langzaam toe.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 ANWB, verkeersinformatie. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Staat dus echt tot een Tiel nog 2 kilometer door opruimwerkzaamheden na ongeluk vanmorgen. Met Tiel is nog steeds de rechterreis ook afgesloten. En Dat gaat waarschijnlijk nog een half uur duren volgens Rijkswaterstaat. En op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen de knooppunten Volburg en Ewijk een file van 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De deining in de PVV-fractie volgen we natuurlijk op de voet. En we kijken zo vooruit de speeldag van het tennis-toernooi van Wimbledon. Maar eerst gaan we meteen naar Joost Vullings. Um, de laatste stand van zaken dus over de opgestapte PVV-kamerleden. Wat is het laatste nieuws, Joost? Nou ja, de, de twee heren staan nog steeds in, in, in het zaaltje Nieuwspoort. Uh, de, de perste wordt het zaaltje dat uh, oorspronkelijk door Geert Wilders uh, was ingehuurd... om zijn verkiezingsprogramma te presenteren. Maar tijdens die presentatie kwam er een, een, een tweet van Hernandez, Die zei, uh, ik stap uit de fractie en Wim Korterhoeve ook. Wat dat betreft is het wel geheel in PVV-stijl om te communiceren via Twitter. Daarna hebben de heren hun bezwaren kenbaar gemaakt... en toegelicht waarom ze uit de PVV zijn gestapt. Nou, laten we naar een korte compilatie. Ik zit met gewetensnood en ik wil daar vanaf. Ik wil mezelf, en dat heb ik u ook verteld, recht in de spiegel kunnen kijken. Uh, en, en u zei het net zelf al: hè, dat gaat niet over één nacht ijs. Dat hebben we net ook heel duidelijk uitgelegd. Uh, ik denk dat een goed politicus dat ook voor een goed politicus het glas altijd half vol is. Maar als dat glas in één keer vol komt, dat je zo vertrapt wordt. En natuurlijk gebeuren in het voortrekt ook al dingen. Hè, dat je denkt: van, ah, oké, okay, prima, minor detail.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 En de persvoorlichting zit daar als een soort uh, afstandsbediening uh, aan vast. Nou ja, goed, kijk, ik heb, en dat heeft collega Kortenhoef ook gezegd... Dat, dat Geert Wilders zelf heeft aangegeven... dat meer dan de helft van het programma niet eens uitvoerbaar is. Is dat kiezersbedrog, dat mag u zelf invullen. Ik ga het niet meer verkopen. Ik wil dat niet meer verkopen aan de Nederlandse bevolking. Ik sta daar niet meer achter. Uh, ik weet van niets, dus uh, uh, daar overvalt hij me mee. Ik kan daar niet op reageren. Het is natuurlijk zo dat wij... En op vrijdag met uh, de lijst uh, komen. Uh, misschien dat uh, sommige mensen daarop uh, uh, anticiperen. Ja, dat was Geert Wilders in een eerste reactie... Eh, kort, na, kort na zijn eigen persconferentie. Nou, hij suggereert dat de twee heren wellicht gefrustreerd zijn... over hun plek op de lijst. Maar goed, als je de heren aanhoort... zitten er nog veel meer frustraties in. En Wim Kortenhoeven heeft zojuist tijdens de persconferentie ook gezegd... dat er nog vijf andere leden met twijfels rondlopen... en wellicht ook nog uit de fractie gaan stappen. Dus wat dat betreft eh, zal het gerommel nog wel even aanhouden. Wanneer denk je dat ze dit allemaal bedacht hebben? Ja, dat is natuurlijk. Uh, uh, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van. Ja, Hero Brinkman is er een tijdje geleden uitgestapt. Was er toen uitgestapt. Maar ja. uh, dat blijkt ook wel. <laughs> op deze persconferentie. Dat deze twee heren ook weer helemaal niks met Hero Brinkman hebben. Die, die, die vinden ze waarschijnlijk ook een solist. Dus dat was geen aanleiding om eruit te stappen. Misschien hadden ze gehoopt dat door het vertrek van Hero Brinkman. Het regime voor de Kamerleden. Hè, de vrijheid die ze hebben binnen de fractie. Dat het wat zou toenemen. Ja, en dat is, uh, dat is niet gebeurd. En uh, de voorbeelden die zij geven waar ze tegenaan zijn gelopen. zijn ook een vrij Voorbeelden met, met als druppel ja, het verkiezingsprogramma. Dat hebben ze kort mogen, mogen inzien. Uh, daar hebben zij opmerkingen over gemaakt. Van ja, dit is niet uitvoerbaar of dit zouden we anders moeten of kunnen doen. En al die opmerkingen zijn genegeerd. En, en het voelt aan dat dat de druppel was voor deze twee. En dat ze toen zijn opgestapt. Uh, er zitten standpunten in bij de PV waar ze het gewoon niet mee eens zijn. Maar ze voelen zich vooral gewoon totaal niet serieus genomen. Zoals, uh, zoals een van de twee zei: ja, ik ben. Ik ben gewoon Stemvee en meer ben ik niet. En daarom hebben ze zichzelf bevrijd, zoals ze het noemen. Joost Vullings, dank. Later meer. Radio 1. Sportzomer, tweets met uh, Luc Ikink, die de laatste tweets nog uh, hier uh, met de hand zit te schrijven... over de PVV waarschijnlijk. <laughs> ja, ik, zou, ik dacht, ik zat nog heel even te zoeken. Want er wordt veel over getweet, over Dibi bijvoorbeeld. Die tweet, dit is heftig voor politiek als geheel. En uh, Richard de Mors, die uh, is van de PVV, hè, maar die doet alsof er niets aan de hand is. Want die plaatst gewoon een linkje naar het verkiezingsprogramma. Hero Brinkman, die hoorde, we hadden het er net al even over. Die zegt, uh, ik wens Hernandez en Korthoever veel succes vandaag met hun wijze besluit. En iemand merkt ook nog even op dat uh, Hernandez dan wel een Twitterberichtje kan hebben gestuurd. Naar uh, Geert Wilders. Alleen dat dat waarschijnlijk niet is aangekomen. Want Geert Wilders volgt helemaal niemand op Twitter. Dus uh, <lacht> of iemand hem nog even wil bellen. Goed, we gaan door met de sport. Gisteren reden de wielrenners de tweede etappe van de Tour de France op Twitter. Slaan de renners elkaar nog maar eens extra hard op de schouders. Want echt, die etappe van gisteren, die was makkelijk. Laurens ten Dam kwam met vier vingers in de neus over de finish. Hij tweet, dit was een van de gemakkelijkste etappes van deze Tour, neem ik aan. Van genoten. En Steven Kruiswijk die tweet, makkelijk dagje, nu lekker uitrusten op ons eigen matras. Robert Geesink had niet eens het idee dat hij aan het fietsen was. Via het RG-update houdt hij ons op de hoogte. Makkelijk dagje vandaag in de eerste week van de Tour. Dinsdag Vandaag, dus, wordt het een heel ander verhaal. Iets minder goed ging het met Kenny van Hummel. De toeheld moest voor de overwinning sprinten. maar kwam niet eens in de buurt van Mark Cavendish. Hij tweet: Ben er ziek van? Lekker band van Boekman, zoals de laatste man. En de positie verloren in de laatste anderhalve kilometer verloren sprint. Tom Veles was wel tevreden. Die moest eigenlijk de sprint aantrekken voor Marcel Kittel, maar was ziek, zwak en misselijk. Tenminste, die Marcel Kittel dan. En uh, maagklachten had hij en dat soort dingen. Via Tom laat Tom weten dat ze het strijdplan hebben moeten wijzigen, maar dat dit goed werd opgepakt in de ploeg. De trein loopt goed en mijn vierde plek is mooi. En die Marcel, die tweet trouwens zelf ook. Via Ed Marcel Kittel tweet, tweet hij een foto van een enorme zetpil. Hij zegt, de laatste keer dat ik deze moest gebruiken was 20 jaar geleden. Volgens de dokter gaat het helpen. Ik voel mij ontmand en ontmaagd. Dat, dat was trouwens een spannende finale gisteren tussen Grijpel en Cavendish. En die Cavendish die won. En het goes something like this: Is het Grijpel? Het is, is nou Cavendish. Oh. Helemaal in zijn eentje. Weg naar en het rijtje. Millimeter werk. En het is zoals het was. En het was zoals het is. Ja, en het is zoals het was, en het was zoals het is. Op Twitter begreep helemaal niemand daar iets van. Tot zover de sport voor van vandaag. Tot zometeen rond half vijf ben ik weer. Dankjewel, Lucky Kink. Rick de Leeuw is bekend geworden als zanger van de drukkende Keks. Maar een paar jaar geleden is er een nieuwe passie in zijn leven gekomen. Wielrennen. Wie zelf wel eens fietst langs het Noord-Hollandse kanaal... die kan hem tegenkomen in zijn geel-zwarte wielokostuum. Nou, verslaggever Maarten Hag, die fietste een stukje met de Leeuw mee... vanaf de pont bij Amsterdam Noord. We wachten even op, een, op een, een zwaar beladen Rijnaak. En als die voorbij is, dan kunnen we uh, zeil zetten naar de overkant, naar Amsterdam Noord. Er staat een mooie wind op de toren. Daar kun je zien dat hij uit, uit, uit oostelijke richting komt. Dus we gaan hem uh, heenwind meekrijgen, richting Alkmaar. Rick de Leeuw in vol ornaat. Race pak aan, de Ronde van Vlaanderen erop. En natuurlijk de racefiets. Een Stevens. Het is Duits, aluminium. Redelijk uh, licht. Dat is een van de meer degelijke fietsmerken. En daar vertrekken we voor een, voor een fietstocht. Dit is een beetje jouw vaste rondje, Erik. Ik probeer zo twee, twee keer in de week van Amsterdam naar Alkmaar en terug te fietsen. Soms vanuit Alkmaar eerst nog naar Horen en dan langs het IJsselmeer terug. Maar ik probeer zo 80 of 100 kilometer te doen per rit. Hallo, zie Yes. We gaan fietsen langs het noord Kanaal richting Alkmaar. Het mooie is, alleen bij Purmerend is er één keer een kruispunt. Voor de rest is het uh, alleen maar wij en de elementen. En dan te bedenken dat jij op die mooie snelle Steven zit... en ik op een, uh, een huurfietsje met drie versnellingen. Je was gewaarschuwd. Als ik te hard ga, moet zeggen. Hier met de bocht mee naar rechts. Soepelt dus door de bochten, die Nou, De enige fiets die we horen is de mijne. Die rammelt nogal. De mijne is onlangs afgesteld. Je zegt super stil. Die is gelukkig. Dat hoor je. Over een paar weken ga ik in Frankrijk de, de Tourmalet beklimmen en afdalen voor een project. Uh, een, een Belgisch project. En mijn fiets moet in ieder geval in conditie zijn. Dan, uh, dan kan ik wat uh, spijbelen. Dan kun jij wat rustiger aan doen. Precies. We gaan hier een klein stukje naar rechts en gelijk naar links. Uh... Oké. Okay. Het woordje is al gevallen. België, Vlaanderen. Daar is het allemaal begonnen he, voor jou. Het fietsen. Ik weet het nog vrij goed, ik, ik kwam al jaren naar elke editie van de Ronde van Vlaanderen, wat toch de, de hoogmis van de koers is in België. Toen met mijn goede vriend JW Roy, de zanger. En in 2010 hoor ik me na afloop van de koers s'nachts glas in de hand in een vol café net iets te luid uitroepen: volgend jaar rijden we hem ook. En ik, ik schrik een beetje van wat ik zeg. En, Hoewel ik daarna nog verwoede poging heb gedaan om het weg te drinken... wist ik de volgende ochtend nog precies wat ik gezegd had. Dus er zat niks anders op dan uh, mijn woord gestand te doen. Dus de week daarna heb ik een fiets gekocht. Ik had geen koersfiets nog. Je had nog nooit op een racefiets gezeten. Ik heb nog nooit op een racefiets gezeten. En toen moest ik uh, beginnen trainen voor de Ronde van Vlaanderen. En dat is hoeveel kilometer? De Ronde van Vlaanderen is uh, 260 kilometer. En daarin opgenomen zijn de Molenberg... De Eikenberg, de Bosberg, de Koppenberg, de Paterberg, de Muur van Maar ook kasseistroken als de uh, Steenbeekdries, Doorn, de Haaghoek, de Oude Kwaremond. En dit dreun ze ook echt allemaal op. Uh, nou ja, dit is maar een deel nog van wat, er, wat je allemaal te wachten staat op zo'n dag. En op dit parcours, dus lang, langs dit water, hebben we veel samen gefietst. In aanloop naar de Ronde Vlaanderen natuurlijk. Wij schrijven samen muziek ook.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 Door het slijk en de regen, niets houdt ons tegen. Het gaat door, door, door, altijd maar door, door, door. Ja, ah, dat werkt wel. Ja, kijk, we zijn in één keer van, uh, van 26 naar 29,5 gegaan. Door, door, door. Ja, precies. Ja, voel je hem? Voel je hem? Hup. Maar dus uh, Jan Willem en ik die hebben de Ronde van Vlaanderen 2011 met goed gevolg. Uh, Voltooid. En dat was, het dat is was ook gewoon gelukt. Een, ja, ja, dat was een helder rit. Je komt jezelf een keer of wat tegen. Je weet dat dat de mooiste rit van het jaar is. Als je die hebt gedaan, dan ben je uh, moe en blij. Je bent opeens iemand die de ronde van Vlaanderen heeft gereden. Je bent, meer, je bent toch een, een, weer een treetje hoger op, uh, op de, in de rangorde van Vlaming zijn. Kijk, in, in Nederland is fietsen een sport. In Vlaanderen is het veel meer dan dat. Dus daar, daar is het een, een, een onderscheiding. We gaan keren. En Amsterdam. nu om het snelste, hè? Die het eerst bij het pontje is. <laughs> Oké, okay, met tegenwind, ja, toch? Tip stip aan de horizon ben ik straks, hè? Ja, ik ben me nog niet kwijt. Nee, ja, je fietst goed. Dank je. Ja, ja, maar dat mag ook gezegd worden, hè? Een compliment van een Ronde van Vlaanderen fietser. Dat zijn complimenten die mogen tellen. Een gevorderde Vlaming. Dat ook nog. Ga ja, door, door, door. Altijd maar door, door, door. Van de start tot de finale, met het hart op de pedalen. Zanger en schrijver Rick de Leeuwenstad zingend terug naar het pontje in Amsterdam-Noord. Met verslaggever Maarten Hag in zijn kielzoch. Marcia Baila. Op Wimbledon zou vanaf half 1 getennist worden... maar Marcella Meska in Londen kan er ook op alle banen gespeeld worden. Oh, laten we zeggen, het is in ieder geval droog nu. En het eh, dak is zojuist eh, opengegaan boven het centenkoord. Dus er zal in ieder geval een start gemaakt kunnen worden. Maar eh, de weersvoorspellingen zijn niet best. En eh, dus een probleem. Want eh, er moeten behalve de vier kwartfinales bij de vrouwen... want het is traditiegetrouw Ladies Day... moeten er ook nog vijf vier rondes bij de mannen afgemaakt worden. Die waren gisteren begonnen. En eh, ja, die partijen konden niet uitgespeeld worden. Dus eh, toch nog wel een eh, probleempje hier op Wimmelden. En welke belang partijen staan er op de agenda. Nou ja, Vandaag op het Centercourt uh, heel mooi affiche tussen de nummer 7... David Ferrer en de nummer 9 bij de mannen, Juan Martín Del Potro. Ze staan hier om 1 uh, uur, dus Nederlandse tijd 2 uur... als eerste geprogrammeerd op het uh, Centercourt. Aanvangstijd trouwens met een uur vervroegd, dat vanwege de weersverwachtingen. En uh, daarna een uh, hele mooie kwartfinale wedstrijd... tussen uh, Serena Williams bij de vrouwen... En Petra Kvitova, de wimbledon Kampioenen van vorig jaar. Nou ja, Serena Williams heeft het toernooi vier keer gewonnen. Die heeft een paar zware wedstrijden achter de rug. Um, maar ja, dat heeft haar wel zelfvertrouwen gegeven. En ik denk dat ze daarmee toch die Kvitova wel heel lastig kan maken. Um, Opvallend vind ik wel, Serena Williams is met haar 30 jaar... de oudste van de kwartfinalisten bij de vrouwen. Want de zeven andere kwartfinalisten... Ja, hun leeftijd varieert zo'n beetje tussen de 21 en 25 jaar. En Als je dan een jaar geleden kijkt, ja, toen maakten toch de oudere speelsters... zoals de Chinese Nali, de Italiaanse Schiavone, Sam Stoser, Williams, Kleisters... die maakten toen nog de dienst uit. Dus er lijkt zich een nieuwe, jongere, sterke generatie vrouwen tennissers aan te dienen. Ja, de vraag is natuurlijk of de 30-jarige good old Serena Williams, um, ja, die aanstormende generatie, uh, kan stoppen. of dat die jonkies uh, de macht definitief naar zich uh, toe gaan trekken. Dat is de vraag vandaag. Uh, laatste partij trouwens vandaag op het uh, Centercourt is een Duits onder onsje tussen de nummer 8 Angelique Kerber. Een nieuwe naam, maar wel een hele goede linkshandige tennister. Ze sloeg gisteren Kim Kleisters van de baan met 2 keer 6-1, dus dat zegt genoeg. En zij speelt tegen landgenote Sabine Lissiki... die natuurlijk de nummer 1, Maria Sharapova, naar huis stuurde. Dus kortom, een uh, vol programma. Laten we de handen dichtknijpen uh, met het weer. Uh, voorlopig is het droog en ik denk dat ze op het punt staan van beginnen. Dankjewel, Marcella Mesker, vanuit Londen. Aan de telefoon, Geert Tomlo, U was eerder vanochtend bij ons over het verkiezingsprogramma van de PVV... en toen voorspelde u al dat Hernandez mogelijk de partij ging verlaten. Ja, maar niet op zo'n manier moet ik eerlijk zeggen. De, de timing is weer perfect, dat leren ze zijn, maar ook bij de PVV. Ja. Om uit de partij te stappen op het moment dat het toch, uh, toch al ook schade kan uh, toebrengen. En dat is dan toch, uh, denk ik, deze keer wel uh, toch weer geluk. U bent, bent wel behoorlijk verbaasd, of niet? Nou, ik, ik, ik kan mij voorstellen dat mensen die gelukkig zijn, dan waarschijnlijk heeft veel dus gelijk, dat het uh, oorspronkelijke probleem ligt bij het feit dat ze te laag of te hoog op de lijst zullen komen vrij, als die gepresenteerd wordt. Maar dit is wel een manier, dit is gewoon schade toebrengen. En dat zegt toch ook wel iets over de manier waarop Wilders en het politbureau zoals genoemd wordt, uh, regeren. Uh, ja, je kunt overal wel uh, slachtoffertjes maken, maar uiteindelijk moet je ook het fatsoen hebben om een goede politieke partij te kunnen managen. Ja. Ze zijn heel fel geweest, hè, Hernandez en Kortenhoeven. Ja. Uh, echt uh, totaal alles op tafel gegooid, wat vond u daarvan? Ja goed, ik ben, ik ben een mediator en ik kan heel goed uh, met conflicten uh, analyseren en ik zie echt dat Er is een conflict. Ja, klusje, je. hebt een mediator frisje. nodig inmiddels, maar we zien dus ontzettend veel pijn bij die mensen. En dat proef je ook, hè? het woord gewetensnood uh, wordt genoemd. Uh, dit zijn toch mensen die, die schijnbaar op een dusdanige manier mee omgegaan worden, dat ze, dat ze, dat ze ja, als, als katten om zich heen slaan nu. Ja. Ja, Herkent dat, u net, dat ook wel uit ik. de PVV? Ja, dat, ja het, het feit is dat, dat Wilders is zeer opportun is, dat, dat, en ik heb zelf ook uh, akkerfietjes met hem gehad. En hij kan jou uh, het gevoel geven dat je op de goede kant zit. En op het beslissende moment laat hij je gewoon in de steek. En we hebben ook gezien uh, met de Nederlandse politiek, uh, die laat hij ook in de steek uh, met zijn acties afgelopen maart. Dan liet hij de kiezer ook weer in de steek. Dus, dus langzamerhand wordt Wilders toch een beetje een, een, een ja, bijna een soort bordelang patiëntje. Uh, dit gaat niet goed. Kent u ze persoonlijk, deze twee mannen? Ik, ken ze, ik heb ze een hand geschud. Maar zijn ze licht ontvlambaar? Nou ja, nou, vooral nee, Kortenhoeven, die is juist die is een goede denker. Die, die denkt wel wat breder, noem maar op. Hernandez is inderdaad wel een veldtypje. Uh, maar ja, schijnbaar is er toch een snaar bij deze mensen geraakt... om tot deze actie te komen. En ik moet zeggen, qua uitvoering was het weer briljant. Um, er zijn er nog vijf die het zat zijn volgens Hernandez en Kortenhoeven. U bent kenner, wie zijn dat? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je dan toch moet gaan kijken... alles tussen... 10 en 20, dat daar dan de groep zou moeten zitten die, die nog eventueel uh, zouden willen springen. Op de, op de conceptlijst voor de komende verkiezingen? Op de verkiezingen. oude lijst, hè? de mensen die nu tussen 10 de en 20, oude 20 oude, staan, okay, ja. de, op de huidige lijst. En dat die, daar zitten wel een paar mensen tussen waarvan ik denk, nou die, die zouden nog wel eens kunnen gaan. Uh, ja springen het wordt niet meer, want waarschijnlijk uh, komen ze gewoon uh, niet meer terug in de politiek. Dus... Maar kunt u hun namen noemen? Wie staan daar tussen 10 en 20? Want ik heb het even niet paraat. Ik, nee, dat zou ik echt niet kunnen. Dat dan zou ik echt moeten, moeten gokken. Ik, kijk, wat natuurlijk wel al, al jaren speelt binnen de PVV, is dat het woord afsplitsing, dat hoor je met regelmaat van de klok terugkomen. Kijk, er is toch schijnbaar is de onreden binnen het team, hoe er uh, gehandeld wordt, geopereerd wordt. En uh, ja, sommige mensen die denken misschien, ja, waarom gaan we gewoon niet door? Want het is natuurlijk doodzonde dat, dat de, de oorspronkelijke PVV-gedachte en stroming, waar heel veel over ik ook vind, dat er heel veel valide punten in zitten dat die om zeep wordt gebracht door, door, door puur het management van, van de partijtop. Is dit het begin van het einde? begin van het einde vind ik op dit moment nog een zwaar woord. En Wilders is een zeer formidabele uh, campaigner, dus daar zal zeker nog wel wat zijn. Ik denk dat Wilders uh, niet verdwijnt, of PVV hoe je het wil zeggen. Maar ik denk wel dat, dat uh, de, de, macht of de, de macht naar de premierschap, wat toch een van zijn wensen is, dat die erbij is. Goed, Geert Omlo, dank u wel staat hier in de studio inmiddels een kassei op tafel. Ja, mooi hè? Dionne de Graaf. Zwaar. Parijs -Roubaix. de Henny Kuiper won ooit Parijs de Roubaix en toen kreeg hij als prijs deze kassei. ben je ook maar klaar mee. <laughs> niet mooi? Beetje zwaar. Ik vind hem prachtig. Ach, want het is zo zwaar. Ja, het is zo waar. zwaar over die kasseien. Dat ik dankjewel. vond het al zwaar om er overheen te lopen. En ze gaan <laughs> er van een stukje zitten. overheen, hè? Ja, ze gaan een stukje overheen. De, de etappe naar Boulogne-sur-Mer. En het is best een zware rit met kolletjes uh, en zo. Dus ik ben benieuwd welke sprinters uh, over die bergjes heen kunnen komen. Hoe lang, hoe lang rijden ze op die kasseien dan ongeveer? Nou, het is niet zo heel lang. Het is maar een hele korte strook. Maar uh, het is altijd vervelend. Je wordt helemaal door elkaar geschud, ja. hè? Pijn in je polsen. Pijn in je polsen. En er zijn er een paar die hebben al wat problemen oh, met de ja, sporen. met, oh. die, uh, met dat botje daar. die kijken ja. daar niet heel erg naar uit. Maar volgens mij gaat het met Marcel Kittel wel goed, hè? Ja, die sprinter. Die zat weer op de fiets en alles was binnengebleven. Ja, lopen. alles was binnengebleven. Uh, much better than yesterday, uh, twitterde Oké. Okay. Zometeen Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. En wij morgen weer. Zeg maar als hij kan. Lopen de lijnen?